Goedemorgen, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen kiezen ervoor om juf of meester te worden op de basisschool. Bijna 6000 studenten zijn dit jaar begonnen met de PABO. Het zijn er 500 meer dan vorig jaar. De hogescholen zijn de afgelopen jaren hard bezig geweest om de opleiding aantrekkelijker te maken. Zij, instromers, kunnen bijvoorbeeld de kennis gebruiken die ze al in huis hebben. Stel je voor, je hebt wiskunde gestudeerd en je zou de overstap willen maken naar een basisschool. Nou, dan. Zou je kunnen voorstellen dat je alles wat te maken heeft met rekenen, dat je dat al beheerst. Nou, Dan zeggen we dus tegenwoordig, dat hoef je niet allemaal nog eens een keer te doen. De hogescholen zien dat mensen vanuit alle sectoren van onze samenleving de overstap maken naar het onderwijs. Ook dat maakt het vak weer aantrekkelijker, zeggen ze, omdat je komt te werken met allerlei mensen met verschillende achtergronden. Nog meer onderwijsnieuws. Het onderwijs dat jongeren krijgen die in een jeugdgevangenis zijn opgesloten moet anders, vindt de onderwijsraad. 1500 tot 2000 jongeren zitten in zo'n jeugdinrichting en gaan daar ook naar school. Maar ze kunnen daar niet altijd een opleiding volgen die past bij waar ze aan toe zijn. Volgens de onderwijsraad moet er meer samengewerkt worden met scholen buiten de jeugdgevangenissen. Het dodental na het busongeluk in Guatemala is opgelopen tot 55. Bijna alle lichamen zijn inmiddels geborgen op de plek van het ongeluk. Twee mensen overleden in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gisteren in de vroege ochtend aan de rand van de hoofdstad Guatemala stad. De bus viel vanaf een brug 35 meter naar beneden in een ravijn. De president van Guatemala heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. En Feyenoord-fans kijken er niet van op dat Brian Priske is ontslagen. De club staat vijfde en daarom werd de trainer gisteren op straat gezet. Er was geen ontkomen aan, zeggen deze supporters. Het was heel vervelend met deze coach. Maar ja, het wordt wel lastig om een nieuwe coach te vinden weer. Ja, het was niet altijd perfect in ieder geval. Ja, goed weg is weg. Weg ermee afgelopen. ja, Dat is wat ik ervan vind. Van Brian heb je niet veel te verwachten dan alleen maar hoofdpijn en kopzorgen. Wie Priske dan moet opvolgen is niet duidelijk. Morgen in de Champions League tegen AC Milan zit Pascal Bossart als interim trainer op de bank. Het weer. In het noorden ligt een laagje sneeuw. kan ook nog wat sneeuw vallen. Oppassen dus daar op de weg. Op andere plekken regent het. Het wordt verder een grijze dag vandaag met 1 tot 5 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Mandy van der Klas van de ANWB. De ochtendspits bestaat vooral uit de dagelijkse files. Zo loopt het nu vast op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad Delft en Knoopenshaan, dan 5 minuten oponthoud. Rijd je op de N208 van Haarlem naar Sassenheim, dan sta je voor de aansluiting met de A44 zo'n 5 minuten vast. En verder nog vertraging op de N245 van Schagen naar Alkmaar. Tussen Dirkshoorn en Warmenhuizen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Yeah, yeah. I'm go! En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Venezuela haalt uitgezette migranten terug uit de Verenigde Staten. Het land heeft twee vliegtuigen gestuurd. President Trump dringt er bij meerdere landen op aan om migranten terug te nemen. Zoals aangekondigd komt de VS met een importheffing van 25% op aluminium en staal. Op 4 maart moet die importheffing ingaan. Carnavalsverenigingen in Noord-Brabant zijn zich bewust van risico's rond grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep-Brabant. Bijna de helft heeft maatregelen genomen. Het varieert van een oogje in het zeil houden tot het aanstellen van vertrouwenspersonen. Het feest begint over twee weken. Het weer, er vallen buien met af en toe sneeuw, het kan plaatselijk glad zijn en het wordt 2 tot 5 graden.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 Dat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk uh. Ja, ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt Heb jij het woord vergeet ik je weer even mijn aandacht te geven Terwijl je de liefste weet Hit it! Yeah, Everybody mad at the rocks that I wear I know where I'm going and I know where I'm from You hear locks in the air Yeah, we at the airport out D-block from the block where everybody air forced out With a new white see you fresh Nothing phony with us Make the money, get the mansion, bring the homies with us